We brengen je weer in ze brengen. ja die rappers checken en rennen sneller en sneller, ja yeah. smakken ze met elke letter, ja we rappen hard, je droom dat je dood bent bij deze gaat de wekker rap. die partner boeken worden vreemd geflikt, ik laat die motherfuckers zitten met die hete shit, zo doof maar de gaven in mijn genen zit, en zet die rappers op de jeet maar ze eten niks, nou nah, mijn nek aan op de mic, grap weet je dat het goed zit, Kwaliteit, het is een feit dat ik goed spit, origineel bewezen dat ik die rap. Je erin. dus als je mij niet voelt gappie ben je niet goed Stik. en op deze gaat iedereen van god los bitch fuck case man ik je met die top no shit Piep beukt uit de hoek en jouw rotkop zit en die hadden die worden hier gebomrost bitch al me gappies, al bitches Je laat die piepen lekker poppen en dan gaan we kapot en ben je niet daar, fuck jou en blijf je lekker thuis, negga en leo die maken de dieren gekke, gekke huis the book weet dat ik het aflees, je hebt een nummertje twee als zit je omsla ach nee, mensen kijken niet verder dan een neusje lang is en als je dat wel doet dan weet je dat het neusje van de zalm is zoals de tweede plaats, daar is geen plaats voor spreken is zilver, zwijgen is goud en niet gaaf voor sla door de flopen zeten, zet het in het dwangbuis. dat is hoe ze me strappen de scene niet te zien, je ziet net een lachhuis zomaar denken de herdenken binnen bij wachten ze zwakke op wat ben jij zwakzinne heb je gekke lijns, Geef geven pas over in de kerst de zomer valt de vakkers kunnen vliegen, fagge kleren in de motorval Amagapis, happy. Dan lekker poppen en dan gaan we kapot Dan ben je niet daar. En blijf je lekker thuis Nega en Leo die maken de dieren gekkes Gekke gek, gek. gek, gek, heis Gekke heis. Gek, heis Negga en Leo ja die maken de dieren Gekke heis. Gek, heis. Gek, heis. Gek, heis. Gek, heis Negga en Leo ja die maken de dieren Gekke heis Gekke heis Zodra we losgaan zie ik die motherfucker kapot gaan, wij vergaan en die bitches kunnen niet opstaan ik zeg tot ik de kinker ben en mix alles happy zolang ik mijn pranja ben, dat wordt spacer, blazer, tot we zijn vergeten wel we zijn geweest maar ja dat is gewoon hoe we feesten boas smaakt afgap, ja hij flippt die beat lauw niggas die niet meedoen die vangen de beat al me grappies, al bitches Yo laat die beat maar lekker poppen en dan gaan we kapot Dan ben je niet down, fuck jou negga en leo die maken het gek, gek, gek, huis Yeah yes.